4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. In vijf ziekenhuizen begint een proef met zogeheten co-patiënten. Daarbij gaat een vrijwilliger mee met een patiënt... naar een moeilijk gesprek met een specialist. Volgens artsen is het grote verschil... dat de co-patiënt niet emotioneel betrokken is. Wat er vaak gebeurt, en met name tijdens een slecht nieuwsgesprek... dat de familie alleen maar aan de ernst van de situatie... en het slechte nieuws denkt. De co-patiënt is degene die dan toch... Ja, emotioneel daar uh, niet zo bij betrokken is, wat meer afstand heeft... en dus wat beter kan luisteren. Wat wordt hier nou echt gezegd? Ook helpt de co de echte patiënt om de juiste vragen te stellen. Het idee van de co komt van de stichting Zo Beter. Tot februari worden 55 patiënten gevolgd, allemaal kankerpatiënten. De proef wordt betaald door twee grote zorgverzekeraars. Het Griekse parlement begint over een uur aan een debat... over het lot van premier Papandreou en zijn regering...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 Toch vielen er gisteren weer doden toen het leger schoot op burgers die protesteerden in de stad Homs. En ook vandaag trot het leger weer keihard op tegen betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij zeker zeven doden gevallen. Amsterdam heeft de organisatie gekregen van de Europese atletiekampioenschappen in 2016. Amsterdam kreeg de voorkeur boven de Kroatische stad Split en Istanbul in Turkije. Oud-atleet Ellen van Lange werkt mee aan de presentatie. Volgens haar zet Amsterdam zich meer in voor de sport dan de andere kandidaatsteden. Het feit dat we ook echt um, de atletiek sport willen promoten en ook willen expanderen door, um, door fight events te organiseren, veel met de jeugd te gaan doen. Uh, ik denk dat, dat dat soort dingen de doorslag hebben gegeven. Het toernooi wordt in 2016 gehouden in het Olympisch Stadion. De capaciteit van het stadion wordt met 8000 plaatsen uitgebreid, zodat er 30.000 toeschouwers in kunnen. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen bewolking en in het zuidwesten kansen wat regen. Het wordt dan 15 graden. Zondag breekt de zon door. Het is droog. Het wordt dan wel iets koeler. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is nog een bescheiden avond. de meeste files op dit moment in het midden van het land. Er vallen niet zoveel files op. Wel is het wat drukker allemaal. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 9 kilometer tussen Blarikim en Afred Bunschoten. En op de A12 van Utrecht en van Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij Maarne. Er staat nog een file van 6 kilometer. Op de A58 bleef daar naar Tilburg. rijdt langzaam over 3 kilometer tussen Bavel en Geelze.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 De gevolgen van agressie zijn namelijk groot voor alle betrokkenen. Voor Komproblemen kijk op weethoezit.nl. Dit is Radio 1. Avro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom terug bij vrijdagmiddag live... hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met oud-politieman Lex Melink... over de nooit gevonden Utrechtse serieverkrachter. En voor het het journalistenpanel... zijn al aangeschoven Margriet van der Linden, redacteur van Opzij... en Albertus Stegeman, maker van het tv-programma Undercover in Nederland. U kunt ook reageren. Hashtag AproVML als u wilt twitteren. Mail ons vrijdagmiddag live at of bekijk ons op radio1.nl. We gaan het hebben over de Utrechtse serie verkrachten om te beginnen. Die verkrachte zeven vrouwen is nooit opgepakt. Tien jaar geleden sloeg hij voor het laatst toe. En ineens was hij deze week weer in het nieuws. Bij RTV Utrecht beweerde een rechtspsycholoog... dat de politie in de verkeerde buurt gezocht had. De Telegraaf dacht deze week uh, de daden gevonden te hebben... maar dat werd weer door justitie tegengesproken. Al die publiciteit leidde wel weer opnieuw tot nieuwe tips. Uh, Magriet en Alberto, staat die zaak jullie eigenlijk nog bij, Magiet? Ja, zeker. Dat was een, een tijd van maanden, misschien wel jaren... waarin één iemand, of dat was de, de veronderstelling... Uh, ...toch wel uh, heel veel mensen in hun greep uh, hield. Veel onrust zorgde. Vrouwen met name, die kregen ook allerlei tips om uh, maar niet met donker uh, van A naar B te fietsen. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Albert, heb jij een onderzoek gedaan nog naar de Utrechtse Serie serieverkracht? Nee, nee niet gedaan, maar wel van, uh, met, met soortgelijke uh, types. Want er duikt altijd wel eens ergens uh, weer iemand op die, uh, die dit, uh, dit doet. Maar dit gebeurde in een, uh, in een uh, langdurige periode... In, uh, en uh, het vreemde was dat, dat iedereen wist waar die zich ongeveer ophield... Althans dat Hansa Dagman maar nooit gevonden is. Nee, Lex Melink uh, was als politieman uh, betrokken bij het onderzoek naar de dader. Van het begin tot 1999 uh, was uw hoofdonderzoek hè, naar die serie Verkrachten. Uh, deze week ineens plotseling weer in het nieuws. Onder andere door een documentaire bij uh, RTV Utrecht. Kunt u voor mensen bij wie de zaak misschien minder vers in het geheugen ligt... nog eens uitleggen hoe die dader te werk ging? Um, dat heeft zich een tijdje wel ontwikkeld. Uh, in het begin uh, had hij een, een vast patroon, wij noemden dat zijn handtekening... Uh, waarbij die vrouwen achterop fietste en uh, vaak op een plek waar hij ook wat voorbereidingen had getroffen. Dus waar hij alvast een pleegplaats had ingericht. En uh, dat ging in een redelijk snel tempo achter elkaar... in de maanden augustus, september, oktober 1995. Dat was allemaal in de buurt van, uh, van Utrecht, uh, het Uithofterrein. En dat bracht een gigantische hoeveelheid maatschappelijke onrust uh, uh, teweeg. Hij overviel vrouwen mee, op de fiets, hè, meestal. Op de fiets. Op de fiets. En uh, deed pogingen, en in een aantal gevallen dus ook helaas een geslaagde uh, klopt. verkrachtingen. Klopt, klopt. En, en uh, wij hebben op een gegeven moment, dat was in die tijd redelijk ongebruikelijk, wij zijn als politie naar buiten gegaan en hebben gezegd van. Uh, wij kunnen u niet uw veiligheid garanderen. U moet zelf maatregelen. Ja, dat is hebben. nogal een uitspraak eigenlijk, hè, die je dan moet doen als politieagent. Dat klopt. Want dat u klopt. bent ervoor voor die veiligheid. En dat klopt. Dus wij, ik, ik heb in, in volle collegezalen in de Uithof heb ik zitten vertellen wat we aan het doen. Maar eigenlijk verantwoording afleggen. Maar ook vooral vrouwen oproepen om uh, op zelf maatregelen te nemen. Ja, die werden in busjes van de universiteit uh, van de ene plek naar de andere plek gereden, dat soort maatregelen? Klopt. En, en ja, ik spreek deze week ook weer een heleboel mensen gesproken. Die, die zeiden, ik die herinner me die zaak wel, want ik moest van ja. mijn vader uh, met begeleiding terug naar huis. Of ik moest meisjes naar huis brengen. En uh, er is een bushalte verplaatst, uh, opstelde toen nog burgemeester in Utrecht. Die heeft contacten gehad met toen nog het gemeentelijk vervoerbedrijf. De universiteit heeft zich daarmee bemoeid. We zagen dat een gigantische impact ja. op iedereen ja. in Utrecht. Het, het, het, onderzoek, het politieonderzoek ging er altijd vanuit dat de verkrachter rond het stadion Galgewaard woonde. En nu was het dus die, die documentaire bij RTV Utrecht. Daar zat een rechtspsycholoog van de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Die heeft dat uh, onderzocht. Die zegt dat is helemaal niet juist. Hij zou in de beeld Zuid moeten wonen. Heeft u er al die tijd naast gezeten als agent? Nou ja. Kijk, de, de, de, ze noemen uh, uh, het wat ingewikkeld geographic profiling. He, dus hebben, een, een dader heeft een normaal een soort van profiel. En, en zedendaders zoals deze, in zijn algemeenheid... Uh, uh, ...plegen die hun daden niet al te ver van hun woonplaats. Dus je kunt rondom elk incident cirkels tekenen. En, en, en op basis daarvan analyses gaan doen. Dat hebben we in 1995 ook al gedaan, in 1996. En de jaren daarna is dat is dat, zeg maar, geëvolueerd. Ja. Nee, maar goed, dat, dat, dat is het vak, zeg maar, wat ook die rechtspsycholoog beoefent. Maar heeft u verkeerd gezocht in die tijd? Nee, nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, kijk, Want heeft u in de Beeld waar hij zegt dat hij zou wonen, gezocht? Zeker, zeker. Mag maar ik je vragen hoe, ja? hoe die uh, rechts psycholoog dat weet. Dat is uh, dat uh, uh, geographic profiling, zoals uh, dat okay. me, meneer Mellink dat noemt. Dat is zijn vak, hè. dus op basis van de gegevens die beschikbaar zijn, bepalen, geen, geen zekerheid, maar bepalen wat de grootst mogelijke waarschijnlijkheid is Klopt. van de woonplaats van de dader. Klopt. Ja, we, we, we hebben ongelooflijk veel data verzameld. We zijn een videotheken. We spreken echt 15 jaar terug. Dus de, de digitale tijdperk was op een andere manier nog ingericht. We zijn naar videotheken gegaan om te kijken naar de klantenbestanden. We zijn naar de, de psychiatrische inrichtingen geweest... om welke mensen wanneer daar zaten. opgenomen waren. Ja. Om mensen uit te sluiten dan wel om, om verdenkingen extra te kunnen onderzoeken. En we hebben ons niet beperkt tot... Utrecht Oost. En overigens, Utrecht Oost ligt. twee, drie kilometer hemelsbreed van de beeld Zuid af. Hè. De plek waar hij denkt dat hij daar zou kunnen wonen, het meest ja. waarschijnlijk. Hij heeft dat vorig jaar bij de politie gemeld. Vindt eigenlijk dat de politie dat onderzoek opnieuw op zou moeten starten. Bent u het dat met hem eens? Nou, kijk, wat, ik, uh, uh, wat ik vind is dat elke nieuwe tip. dat die serieus moet worden onderzocht. Uh, dus uh, de documentaire van, FSU, van, uh, van RTV Utrecht. Uh, het verhaal van Peter van Koppen en, de, en zijn promovendus. Ja, die genereren nieuwe maatschappelijke discussie. Dat juich ik toe. Uh, uh, de reactie van het Openbaar Ministerie vond ik wat ongelukkig. Want die zeiden van ja, we kunnen er niks mee. Ja, je kunt er wel degelijk wat mee. Wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen, dat er juridisch geen grond is om 10.000 eh, mensen in de beeld gedwongen een DNA-profiel ja, te laten Ja, dat afleven. is wat hij wil, die rechtspsycholoog, hè? Eigenlijk wel. Maar dat, ja. En hij weet dat dat juridisch volstrekt niet haalbaar nee, is. Nee, maar ik weet dat u in die tijd daar ook wel erg voor geporteerd was. Eigenlijk vond u, eh, toen u midden in de zaak zat dat, dat gewoon eh, heel Utrecht... ongeveer zijn DNA in nou, moest leven. Ik, ik, heb, ik heb om het donder gekregen, omdat ik een keer in de publiciteit gezegd heb... dat ik vond dat elke Nederlander er, er een DNA-profiel moest afstaan. Dat zou de... Het is nu ook weer een discussie. Ja. Nou, dat, nou, ik, ik heb hem opnieuw moeten... verteld. En ik kan het nu wat makkelijker zeggen. Omdat uh, ja, ik geen last- of rugspraak meer... Uh, omdat u geen politieman meer bent. Dat klopt. Ja. Ja, dus u vindt het eigenlijk nog steeds. Maar bent u dan met hem eens dat eigenlijk nu wel, als het mogelijk is... Uh, zo'n DNA-onderzoek gehouden zou moeten worden in die buurt? Nou, moet eerst... Dan moet, moet, moet de wet veranderd worden. Dat is, de, dat, is kort, de, dat is korte reactie. Wat ik wel vind, is dat, dat je met het beeld van dat Geographic Profile... nog eens een keer opnieuw door de data heen zou kunnen... En, uh, en er, er komen nu weer opnieuw tips binnen, zo ook die tip uh, bij de Telegraaf. Dat bleek iemand te zijn die al een keer uitgesloten ja. was. Ja. Als u dit soort berichten hoort of leest, uh, gaat het dan toch bij u knagen van... Uh, verdorie, hebben we ergens iets laten liggen? Hebben we een fout gemaakt? Ja. Ja. ja je, je, het is onmogelijk... Uh, uh, heeft, u, heeft u een idee? U zit er toch niet meer. Waarvan u denkt, daar hadden we misschien... Je wou de naam dieper, nu en het adres van Nee, de zeker niet, maar... maar... Je hebt een handtekening, zo gezegd van de dader. De manier waarop hij te werk gaat. Je hebt, hij had zelfs pleegplaatsen. Ja. Er is kennelijk DNA-materiaal uh, uh, gevonden. Nou, we hebben een paar... Er zijn slachtoffers. Ja. Er is enige herkenning. Ik heb, uh, we hebben een paar keer een idee gehad. Eén keer uh, in, was in, in, denk ik, in 1997. Toen hadden we iemand uit de beeld. Een verdachte. Waar nou, wij alle signalen op rood gingen. En we dachten echt, deze man, dit is hem. Ik dacht dat ook. En die had ook daderinformatie over een recente uh, verkrachtingszaak. En uh, we hebben DNA laten afnemen en dat bleek negatief te zijn. Ik heb toen bij een ander bureau opnieuw DNA laten afnemen... omdat ik niet kon geloven dat hij het niet was. Ja, dacht dit is hem. En ook dat was negatief. Hmm. En dus toen hebben we later beelden teruggekeken gekeken, uh, van, van het verhoor. En toen zagen we dat de regisseurs ook... die zijn natuurlijk ook buitengewoon gespind en... en, en om hem te pakken. Op, om hem te pakken. Nou, dat hij ook wel... In de verhoren al dingen prijs hadden gegeven. Daarmee wordt de discussie ook voor een deel bepaald. Dus je moet je in zo'n onderzoek altijd buitengewoon kwetsbaar opstellen. En, en ook de beroemde je... tunnelvisie. Ja, precies. Ja, nou, maar goed, ben... Als er geen match is met uh, nou, bent... DNA, dan. dan... Houd, het op. Ja. houd het op. Vindt u dat de wet veranderd zou moeten worden ja. om alsnog DNA-onderzoek mogelijk te maken? Nou, nee, ik vind het nog veel simpeler. Ik vind gewoon dat elke Nederlander in een DNA-databank moet komen. Dat scheelt. Uh, iedere ik, Nederlander? Iedere Nederlander. Alberto? Ik hoor het hem ik zeggen. Ik zie je bedenkelijkheid. Ja, ik zal, ik zal er eens over nadenken als ik straks naar huis loop. Margit, wij allemaal gewoon met ons DNA in de databank? Nou, ik ben nog niet zo ver. Nee, <laughs> geloof ik niet. Het scheelt uh, enige tientallen doden per jaar en honderden slachtoffers. Oh, iedereen weet dat zij de delict herhaalt. Ja, je doet een donorkodiciel of zo, maar je DNA ergens... Nee, je, je, er bestaat al lang geen privacy meer in Nederland. Als hebt... Dat ben ik hebt... met u eens, maar dat betekent niet dat, dat ik dan ook nog eens een keer mijn DNA moet gaan het vervelend... ja, je DNA, je DNA ja, Maar nou, Het vervelende is dan dan dat er is... ook andere dingen mee kunnen gebeuren dan alleen maar het opsporen van moordenaars. Het he? antwoord is nee. Dat is nee? echt, echt apenkool. Verzekeringen willen ook graag zo'n databank nee, gebruiken. Dan, dan heb je een totaal andere, een totaal andere profiel nodig. Dat is, dat is echt apenkoom. U, zie, u, u ziet die vrees die niet? Ik zou, nee, uh, in eerste instantie zeker niet. Uh, ja. lo, misschien als het in een hele specifieke zaak gevraagd wordt... vind ik wat anders, maar niet met z'n allen lijkt me niet. Denkt u dat het daar ooit gepakt wordt? Nee, dat, dat, dat is kwestie van hopen. We blijven met u mee hopen. Dank tot zover, zo direct het journalistenpanel. Uh, maar eerst Spinvis. Links van mij zit Cor...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 Is nu goed. Erik de Jong, Marcel van As en Cor van Inge hoorden u. Het journalistenpanel. Alberto Stegeman van Undercover in Nederland. Margriet van der Linden van Opzij. En ook nog aan tafel Lex Mellink, oud-politieman in Utrecht. Eh, reageert wit ons. Hashtag AfroVML. ons vrijdagmiddag live. Afro.nl. We gaan het hebben over weigerambtenaren. Over het salaris van SP'ers. Maar om te beginnen, eh, wat viel jullie eh, deze week? behalve dat op, Alberto? Nou, eigenlijk het onderzoek naar eh, het gesjoemel van artsen. Uh, we weten allemaal wel dat, dat er vast wel eens een arts is die een klein beetje te veel uh, uh, uh, opschrijft. Hè? Dat je niet één oor, je uh, operatie hebt gedaan, maar bijvoorbeeld twee. Maar nu blijkt, volgens dat onderzoek, dat maar liefst 1 miljard euro in drie jaar tijd te veel zou uh, zijn doorberekend door die artsen. Ja, dat is een onderzoek van, uh, van iemand aan de Economa, de Universiteit van Maastricht. Ja, een opdracht van zorgverzekeraar CZ, dat is wel belangrijk, uh, denk ik. Want die zijn uiteindelijk uh, de dupe natuurlijk. En uh, zij vinden ook dat, dat zorgverzekeraars meer onderzoek moeten doen daarna. En dit niet moeten laten gebeuren. Maar 1 miljard euro. Uh, gigantisch bedrag. Dat is gigantisch. En het gaat over uh, de jaren 2005, uh, 2006, 2007 uit mijn hoofd. Dus ik vraag me erg af hoe dat de afgelopen jaren is en hoe dat op dit moment gecontroleerd wordt. Want als die zorgverzekeraars niet doet, wie doet het dan wel? Ja, en dat is nog los, dat dubbel declareren van uh, onnodig dure behandelingen. Dat komt daar nog eens bovenop. Dat komt, daar komt er nog eens ja. bovenop. Dit zijn, maar het zijn soms wel uh, onnodig dure behandelingen die nooit gegeven zijn. Uh, die vervolgens zijn doorgegeven aan, uh, aan de zorgverzekeraars. Deze uh, verwaarlozen. Uh, jullie dat ook, uh, nee, Magiet? Dat er zo wordt gesjoemeld nou ja, en, en de, de dat het zo'n ja, 1 miljard. Uh, ja, dat verbaast me. Next Omdat manning? het uh, gigantisch is. Nee, ik, de mens is tot alle goeds, maar ook tot alle kwaad in staat. Dus je moet je daar niet Als -man weet je dat dit gebeurt, ja. Maar ja, bijvoorbeeld de medisch specialisten hebben gereageerd. Die zeggen, ja, wij herkennen ons hier niet in. Nee, dat zou ik ook zeggen. Als dat ik zeggen de, uh, de hoogleraren in Nederland uh, na deze week ook, hè? Nadat ja. uh, de onderzoeksresultaten goed, wij doen het naar dan wel de handen van Diedrich Stapel bekend... Uh, werden gemaakt, ja. Want dat is wat dat is gewoon... jou uh, opviel, behalve... Uh, nou, de ja, artsen. Los, los van uh, Griekenland en uh, heel veel andere dingen... Uh, toch eigenlijk wel ook de omvang daarvan. En het jarenlang maar uh, overal tussendoor glippen. En misschien ook wel de eenzaamheid van het opereren. En uh, ja, zoals je vroeger wel eens een krantenwijk had... en je dacht, ach, kan mij het gooit in de gracht... Zo, nee, dat dat heb jij zijn... wel eens gedaan? Zo, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ik durfde dat, maar ik heb dat ook met niet gedaan. gedaan. Oh, ja? Met ja, zijn maar zijn Daar loop je nog steeds een klein beetje mee rond. Ik bel tenminste, jij niet? Ja. Nou, in dit verband... nou Het nee, waren foto's met allemaal onzin erin, dus dat ja. Ja. kon makkelijk. Ik vind natuurlijk interessant wat de oude politieman ooit, ooit gedaan, gedaan heeft... wat niet mocht. Nou. Heeft u wel eens iets gedaan ik er, opnieuw, heel heel dat niet mocht? Heel erg na te denken. Denk nee, nou, ik, ik, <laughs> ik, ik, het is verjaard. Ik, ik, ik, vast. Heb wel, ik heb wel een aantal verkeersovertredingen uh, begaan. toch Ik ben daar ook voor bekeurd. Schande. Kijk, ja, schande. Kijk eens aan. Uh, we, we gaan het uh, hebben over... Uh, nou, om te beginnen eerst maar even een ander, misschien niet zo'n heel groot ding... maar wel opmerkelijk ding. Er is discussie blijkbaar in de Socialistische Partij over de afdrachtregeling. Leden van de Socialistische Partij die staan een deel van hun vergoeding of salaris af aan de partij. En wat blijkt, uh, er ontstaan steeds meer problemen over al gemeenteraadsleden en statenleden, er wordt gezegd... laten het om die reden afweten. Dus nu gaan ze op het volgende congres toch discussiëren... over of ze dat moeten veranderen. Is dat opmerkelijk? Verras je dat, misschien? Nee, helemaal niet. Volgens mij uh, hebben zij daar wel een goede route in gekozen, toch? Als er wat... Uh, een ge, gemor in de partij is over die regeling. En ze willen dat uh, tijdens hun congres uh, bespreken. Nou, uh, good for them. Nou ja, in Brabant, uh, de, de Bakermaat zou je kunnen zeggen, Oswaar Jammer. Van daar ja. hebben ze er vooral problemen mee. Ze wilden daar een enquête houden. Maar dat hield het bestuur van de SP tegen, Alberto. Ja, klopt. Ja, ik, ik denk, ik sta er iets anders in. Kijk, als je, het is een van de van de beginselen haast van het van de SP. Ze noemen het ook een kroonjuweel. Ze vinden het zo, oh, zo belangrijk. En um, dat nu ook al mensen van de SP uh, geld <laughs> belangrijk gaan vinden... en het niet meer uit ideologie doen. Voor jou teleurstellend. Nou ja, kijk, wat ik ook uh, van die regeling vind. Maar ik vind wel dat je, als nou, oh, je speler bent... De SP en en je, SP je weet het ook van tevoren. He? Je weet Al het weten? van tevoren. De mensen die, die problemen maken, die zeggen... Ja, wij, wij komen nu in de financiële problemen... omdat wij bijvoorbeeld het eerste jaar niet alles hebben afgedragen. Nee, dat is ook een beetje dom. Je ja. wist wat je kreeg. Je wist ja. wat je kreeg. De verbaasd? Nou, je nou, weet je, als je heel erg principieel bent... Dan, dan, dan krijg je dit soort discussies. Dus ik, ik geloof niet in heel principieel. Ja, maar wat, wat, wat op zich niet eens zo'n raar idee is... dat is dat de SP zegt, al het geld wat we overhouden... dat, dat gaat in de, in de partijkas, maar daar worden bijvoorbeeld vrijwilligers... Uh, weer een klein beetje ja. van betaald. Dus het, het hele sociale gevoel zit daarin. en dat, dat, goed van, nee, ja, het... maar dat vind ik heel mooi. Dat vind ik juist heel mooi. Dat die, die grote gedachte vind ik goed, maar er zijn dan raadsleden... die een relatief geringere vergoeding krijgen... die ook af moeten dragen, die heel veel tijd stoppen... en die gewoon in het probleem Maar gaan. dat wist je van tevoren, zegt Alberto ja, maar en waar, die, waarom ja. zou je niet gewoon principieel kunnen zijn? Nou ja, eh, om, omdat het dit soort ingewikkelde debatten oplevert. En, en, en ook U met... zegt, zoiets is nooit vol te houden, lange termijn. Nou nee, dus, er, is, er zijn altijd mensen die in redelijkheid en billigheid een verhaal hebben. En dan moet je ook met dezelfde redelijkheid en billigheid mee om kunnen gaan. Ja, grappig is wel dat de PvdA ongeveer de andere kant op gaat... Uh, want die, uh, waar de SP dus misschien erover denkt hè, om ruimer te vergoeden... zegt de PvdA, raadsleden die niet opkomen dagen... die moeten hun uh, bijdrage inleveren en topinkomens ook hè, van bestuurders... Uh, moeten flink aangepakt worden. Wordt de PvdA linkser en de SP rechter, magiet nou, dat is een eens een kort door de bocht. Maar goed, uh, uh, raadsleden die überhaupt niet komen opdraven... Terecht. maar daar wel voor worden betaald... Ja. Nou, dan moet je in ieder geval eens een gesprek mee voeren... en misschien nog eens een keer en dan nog eens een keer. En dan Zoveel? lijkt me, lijkt me zo'n maat... En daar houden ze ook wel van, geloof ik. Dus en dan is zo'n maatregel misschien wel uh, handig. Terecht. Maar dit bij de SP is, is, is wel iets anders. Dat kun je niet echt vergelijken. Een onderwerp waar ik denk jij je druk over maakt. De weigerambtenaar. Daar zou iedereen zich druk over moeten maken, Jan. <laughs> Kijk eens aan. De, maar de, waarom was, ik was, nou weer? Opmerkelijk niet, omdat we het er wel eens eerder over gehad hebben. Oh. Er was opmerkelijk nieuws. De PVV namelijk, eh, die daar eerst onduidelijk over was, eh, liet weten... via natuurlijk een tweet van Wilde, zoals het ja, altijd gaat. Het is zijn persbureau. Dat, die we, die weigerambtenaar, dat kan helemaal niet opmerkelijk. Want toen ontstond er ineens een meerderheid in de Tweede kamer. Nou ja, er is een, een, een motie in voorbereiding. Althans, het is afwachten. Meneer uh, die uh, de Kamer in kan van Ineke van Gent van GroenLinks. Die ligt er al, zegt ze zelf. Ja, die ligt ja. er al, maar goed. Die kan ze zo die indienen. Die ja. kan ze zo indienen, maar dan is het toch wel prettig... als je weet dat er uh, best wel veel handen op elkaar komen voor die motie. Ja. En toen kwam opeens de PVV, die zei bij Monde van Wilders via Twitter... Uh, ik, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. We moeten af van die wijge ambtenaren. Waardoor er een meerderheidssituatie uh, in het parlement is. Gejuich bij jou en de jouwen, zeg maar. Maar uh, gejuich, volgens, wat, ik denk wat, wat, dat het, eventjes voor de duidelijkheid. Want wat gebeurt er nu? Nu is er overleg tussen blijkbaar kabinet en PVV. Er is overlegd met het kabinet... Uh, en misschien ook eventjes met uh, de mannenbroeders van de SGP... Ja. en wat flanken binnen het CDA... over <lacht> of dit nou wel zo'n handige tweet was van de PVV... Ja, en, en die toen zeggen hebben, nu de, hebben we de mannenbroeders uh, ja. met... Uh, uh de mensen van de coalitie bedacht. Nou, weet je wat, PVV, ga daar nou maar eens heel lang over nadenken. Want dat gebeurt heel er heel lang doen over het schrijven van een rapport. Ze trekken het weer in, eigenlijk. Er Ze komt trekken een het wetsvoorstel, ja, maar dat gaat heel lang duren. Het, het is eigenlijk wat wel gebeurde bij Balken en de Vier... dat alles wat een beetje moeilijk was in een commissie of in een rapport werd geduwd... en tegen de tijd dat het aan de orde is, dan, uh, nou ja... Dat gaat er niet waar allemaal op, Bert, om wind. Die, uh, nou, het ja. afwijzen van die wegerampte <laughs> Nou, ik, ik, ik heb wel begrepen dat het nu echt op de lange termijn is. Ja, ik, ik, ik kan het me haast niet voorstellen... Dat, uh, uh, dat dat niet uiteindelijk door een wetswijziging komt. Nou ja, kijk, GroenLinks gaat waarschijnlijk die motie nu indienen... en dan moet de VVD en ook de PVV moeten nou, met is, de billen bloot. Dan. Ja, dat is interessant, wat de VVD ook doet. Want de woordvoerder uh, emancipatiezaken... en die dan ook over de homo's gaat, Janine Hennis Plasgaard heeft al gezegd dat zij voor die motie is, ja. dus tegen de wegeant... Naar. Dus misschien krijgen we daar een soort CDA-achtige toestand. Lekker, wel eens met de Berger naar te maken gehad? Nee, nee, nee, maar het is een uitstervend ras. Ah, je, je laat het maar gewoon uitsterven, ik, denk ik, je? Nou, ik denk dat dat gebeurt, ja. ja. Maar vind je dat de VVD, of denk je dat de VVD... inderdaad met de billen bloot gaat als er een motie van GroenLinks op tafel komt? Nou, ik denk niet dat dit een, een politiek zo ongelooflijk belangrijk onderwerp is... Uh, maar, voor het kabinet, maar het zou wel dat een... ze zich hierdoor uh, laten afleiden. Het zou wel een eventuele bananenschil... Uh, hebben kunnen zijn. En hebben dat ze, kunnen zijn? Je hebben, verwacht niet hebben, meer dat het het nog nee, wordt? Nee, niet, want nu hebben ze tegen Wilders gezegd... ga dat nou maar eens heel lang op studeren... en uiteindelijk een heel lang rapport over schrijven. En tegen de tijd dat je het af hebt, zijn er nieuwe verkiezingen. We gaan een motie van GroenLinks afwachten. Alberto Stegenman, Margit van der Linden en Lex Mellink. Alle drie dank voor de bijdrage aan het journalistenpanel. Zo direct gaat u luisteren naar het Radio 1 journaal gepresenteerd door Bert van Sloten met daarin Bert. Onder andere sport, het NK afstanden. Kramer komt weer op de schaats in Heerenveen. En we zijn er live bij. We hebben ook een gesprekje met Dirk Boerichter. De spits van Ajax die opgeroepen is voor het Nederlands elftal. En qua internationale politiek zeg ik Italië, G20 en Griekenland. Dat serveren we allemaal uit zo dadelijk. En vol spannend, actueel en interessant Radio 1-journaal. Dit was vrijdagmiddag live. De techniek was in handen van Peter Belt. U ziet hem daar, de mensen die hier zitten natuurlijk met een koptelefoon. Uh, en tot slot gaat u luisteren naar de radiocartoon van Matwijn. Wijn. Veel plezier daarbij en voor wat ons betreft tot volgende week. Dant des Tijds. Een radiotekening. Op de G20-top in Frankrijk loopt alles anders dan gepland. Ook het fotomoment. Stond koning, Zijn broek misschien open. Was minister-president Singh zijn tulband losgegaan? Ik kon er geen Hu Jintao aan vastknopen. Was Sarkozy op Obama's tenen gaan staan? Wat ging er nou mis? Op het fotomoment. Mijn riep op journaal dat niet ging als bedoeld. Maar wat ging nou zo mis? Op dat foute moment, er stonden toch leiders, bevoud onder kop. Ik hoorde premier Gillard met te daar gillen. Was het Judo Jono die schoot uit zijn rol? Zo stond Banky Moon op zijn beentjes te trillen. Of heen nog een shuttle uit met veder, ze hol. Je kon het niet zien, liepen rossen wat vloepen? en gilde Jacob Suma. Kan het maar zachter? Of liep Calderon om zijn moeder te roepen? Of knijp nee, van Rompuy mevrouw stiekem mevrouw Kirsten van achter. Je kon het niet zien. De Tand des Tijds werd getekend door wat Hi Herman van Gelder. Hi. Hoe lang? Radio 1, het NOS-journaal.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 Pap Andreou heeft ook in eigen land veel krediet verspeeld met zijn idee voor een referendum over de Europese noodsteun. En de kans bestaat dat die wordt weggestemd. Er komt waarschijnlijk toch een staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Eigenlijk zou zondag al gestaakt worden, maar die actie werd door de bonden afgeblazen omdat minister Schulz van Hagen bereid was tot overleg. Maar het gesprek over de aanbesteding van het openbaar vervoer en behoud van werkgelegenheid in de drie steden heeft niets opgeleverd.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 130 kilometer file. Vooral bij Amsterdam valt het mee met het aantal files. De langste files staan in het midden van het land. En die worden voor een deel veroorzaakt door ongelukken. Opvallende files onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar is het langzaam rijden in stilstand tussen Blariken en Knoop het Hoevelaken over 15 kilometer. Op de A8 richting, Amna, richting Zaandam er staat voorkroepend Zaandam 2 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook een lange file door een ongeluk op de A12. Utrecht naar Arnhem, 15 kilometer tussen Knoopend Ouderlijn en Maarsbergen. En bij Maarsbergen is de rechte reis ook dicht. Een ongeluk zorgt ervoor voor vertraging op de A59, cdx richting Os. Daar staat voor het knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Of jullie nu samen voor de eerste keer cultuur gaan snuiven in Istanbul... of terug gaan naar Rome? Je ontdekt altijd een nieuwe stad. Ook al ben je er al eens geweest...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 Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het oog van de wereld draait zich vandaag langzaam richting Italië. Toezicht door het IMF wordt bepleit. Het oog van de twitteraar viel op een gratis staart. En het oog van de schaatsliefhebber is gericht op Heerenveen. Officiële randree van Sven Kramer rond half zes zijn eerste vijf kilometer in wedstrijdverband. Verder hebben we deze uitzending ook voor de kandidaat voorzitter van de Partij van de Arbeid. En verder Koninginnedag in Amsterdam. Tot half zeven is dit het Radio 1 Journaal. Maar ook valt het oog op Griekenland. Want even leek het erop dat uh, Griekse pap, premier Papandreou gisteren al zou sneuvelen. Maar hij zit nog steeds in het zadel. De vraag is alleen hoe stevig. Want vanavond is er een vertrouwensstemming in het Griekse parlement. En weer zijn er vandaag verwarrende geluiden uit, uit Athene. Connie Kees. Uh, de grote vraag is natuurlijk, Connie, haalt de premier het weekend? Nou, dat is nog steeds uh, onduidelijk. Uh, gisteren deden de conservatieven voor het eerst een aanbod uh, voor samenwerking. In ruil voor Papandreou's aftreden. Maar Papandreou, zoals je zegt, trad gisteravond niet af. Met als gevolg dat de uh, conservatieven boos opstapten. En vanavond ook niet bij het debat zullen, uh, zullen bijwonen. Maar wel de stemming overigens. Uh, nou, Achter en voor de schermen roeren zich ook uh, partijgenoten van Papandreou. Want ook daar zijn ministers en parlementsleden die willen... dat de premier uh, ja, vrijwillig plaatsmaakt... en de vorming van een uh, regering van nationale eenheid kan beginnen. En uh, ja, sommigen willen uh, dat uh, Papandreou dat al voor de stemming duidelijk maakt. Ja, Maar gaat hij dat doen? Dat is, dat is afwachten. Er is in ieder geval weer heel veel druk op hem. En de verklaringen die vliegen je om de oren op dit moment. De verklaringen gaan dan wel rond. Dat zijn politieke verklaringen. En de mensen, de mensen in de straat, zitten die gekluisterd aan de buis of ergens in een kroeg? Nou, het houdt de mensen zeker uh, wel bezig, hoor. Uh, of het nu negatief of positief is. Maar in ieder geval de hele dag op de televisie, de radio, op internet. Daar wordt alleen maar over deze kwestie uh, bericht. Ja, en, maar het interesseert de mensen ook wel. Men, men wil echt weten waar het naartoe gaat. Ja, dat denk ik wel, want het gaat hen natuurlijk ook uh, aan... Of, uh, over, of ze straks een nieuwe regering hebben of misschien verkiezingen. Het parlement gaat daarover uh, stemmen. Uh, nu nog niet, maar wanneer wel? Uh, om middernacht. Dat is uh, de verwachting. Uh, de hele avond, Nou, dat is over een kwartiertje ongeveer... Zal, zullen de debatten beginnen. Dan uh, mogen parlementsleden en ministers van uh, de politieke partijen... en leiders van de, po de politieke partijen, moet ik zeggen, hun zegje doen. En dan uh, tegen middernacht is de stemming. Goed, en dan weten we het hoe het afgelopen is. Dan horen we je weer op deze zender. Nou, voor die tijd ook nog wel. Connie Keeser was dat, vanuit Athene. Dan gaan we van Athene naar Cannes, de GTV. Die uh, werd daar gehouden in Frankrijk. Het eigenlijke plan was dat de wereldleiders het zouden hebben over de wereldeconomie. Maar in de praktijk ging het vooral over Athene, over Griekenland. Ron Linker uh, was erbij bij die G20. Ron, uh, Europa wilde steun van de G20 uh, voor het beleid in de kwestie Griekenland. Heeft Europa die steun ook gekregen? Ja, verbaal wel Bert. Hè. President Obama bijvoorbeeld net, die zei dat het cruciaal is voor de groei van Europa, maar ook van de groei van de Verenigde Staten. Dat dat plan wordt ingevoerd en dat hij daarom ook aan te raden had aan Griekenland dat dat akkoord zo snel mogelijk daar wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd, ja, de bedoeling van Sarkozy en Merkel was dat andere landen buiten de eurozone ook betrokken zouden worden bij het Europese noodfonds. Nou, dat is voorlopig niet gelukt. China... Uh, en India Brazilië, ze hebben geen cent gegeven. Dus uh, voorlopig blijft het bij uh, woorden, geen daden. Nou noemen ze dat nooit dat het dan mislukt is. Hè? Dat uh, China nee. en de andere landen geen geld op tafel hebben gelegd. Maar hoe omschrijven ze dat dan? Nou ja, ze zeggen dat er geen overeenstemming is. Dat er in februari verder moet worden gepraat. Uh, en ja, uh, tegelijkertijd, uh, iedereen hamert er ook van tevoren op... dat uh, het noodfonds verruimen nou zo cruciaal was voor Europa... als een soort uh, buffer, een firewall om te voorkomen dat andere landen uh, in de problemen zouden raken. Dus van tevoren werd gezegd dat het cruciaal is. Nu staat het niet in de slotverklaring. Het is aan jou en mij om een conclusie te trekken. Ja, jij zit ondertussen in een soort perszaal. Uh, Waar zit je op dit moment? Ik zit in een perszaal beneden. We zitten te kijken naar uh, beelden van Sarkozy... Die, uh, Zoals je weet uh, over een jaar verkiezingen heeft en dus uh, van de gelegenheid gebruik maakt om samen met Obama langs het publiek te trekken met een fanfare om handjes te schudden. Dat is het geluid wat ik hoor op, uh, op de achtergrond. Ja. Nou, ja. Sarkozy, je hebt hem genoemd. De gastheer van, uh, van de top uh, die heeft ook een persconferentie gegeven uh -huh. na afloop. Wat waren zijn woorden? Ja, hij kreeg tijdens die persconferentie een interessante vraag. Want een journalist confronteerde hem met een ambitie van hem over de G20 van helemaal aan het begin. dus elf jaar geleden. En hij vroeg van ja, wat is daar eigenlijk van terecht gekomen? En toen zei Sarkozy ja, de wereld van destijds is niet meer dezelfde. Dus mijn ambities van toen, die heb ik nu ook niet meer. Met andere woorden, ja, leider past zich dus aan aan de crisis die hij tegenkomt. En dat is denk ik ook het verhaal voor Sarkozy van deze top. Hè. Het idee was dus om met een eenduidig europlan te komen, dat aan ...aan te bieden aan de andere G20-landen. Maar ja, toen kwam Papandreou daar doorheen met zijn referendum. Moest Sarkozy roeien met de riemen die hij had. En vanuit dat oogpunt zou hij kunnen zeggen... ...is het wegvallen van het referendum misschien wel het belangrijkste succes dat hij heeft bereikt. Ja, nou, maar dat is Griekenland. Maar uh, opvallend genoeg uh, hoor ik ook steeds vaker het woord Italië genoemd worden. Ook in alle verklaringen rondom ja. de G20. Is Italië het nieuwe Griekenland? Nou ja, goed, als je het experts vraagt, die zeggen allemaal dat uh, de problemen van Griekenland financieel gezien groter zijn. Italië, die heeft, te maken met, uh, Italië heeft te maken met een vertrouwenscrisis. Hè? Maar ja, Griekenland beheerste lange tijd het nieuws. Tegelijkertijd smulde dat Italiaanse vuurtje. Dus toen, toen dat referendum weer van tafel was, uh, er kwam Berlusconi weer vol in beeld. Krijgt dus te maken met drie maandelijkse controles van het IMF. De Europese Commissie, ja, ga dat maar eens uitleggen in eigen land. Een eigen land waar Berlusconi onder vuur ligt. Hij kwam met een vlammende slotpersconferentie, Bert. Hij zei, uh, geen denken dat ik nu zal opstappen, binnenkort ook niet. En ja, er is eigenlijk geen, niemand in Italië met zoveel gezag als ik dat ons land in het buitenland zo voortreffelijk weet te vertegenwoordigen. Dus uh, Berlusconi gaat hier weg met een vlammend betoog. Ronkende teksten van de premier van Italië. Dankjewel, Ron. Ron Linker was dat. Gaan wij naar Heerenveen, want uh, daar is uh, de Nationale Vrijdagavond gebeurtenis, mag je misschien wel zeggen. Toch, Sebastian? De vijf kilometer. Ja. Maar vooral ook Sven Kramer, hè, weer op het ja. ijs. Ja, we zaten net te rekenen, collega Steven Dalebout en ik we kwamen uit op 593 dagen geleden uh, dat op 21 maart 2010 het WK Allround was in het Olympisch jaar hier in Tijalf. Dat was zijn laatste echte officiële grote wedstrijd. Hij heeft inmiddels uh, drie trainingswedstrijden gereden, uh, uh, onder meer vorige week nog een drie kilometer hier in Ereveen. Sinds die bovenbeenblessure die hem vorig seizoen het hele seizoen langs de kant uh, hield. Maar binnen nu en een uh, nou, half uur, dik half uur, dan moet het gaan gebeuren. Dan moet het gaan gebeuren. Sven Kramer in de achtste rit van dit Nederlands kampioenschap op de vijf kilometer. Zijn echte rentree gaan maken in een redelijk gevuld tie Er waren berichten dat door de rentree van Kramer de kaartverkoop storm liep, Zeker voor deze eerste dag. Nou, vind ik wel meevallen. Vind het eigenlijk niet echt heel erg veel schokkend drukker dan, dan bijvoorbeeld vorig seizoen. Ja, aan de bocht zeg maar voor de start 500 meter. Als je het zo bekijkt, daar is het wat drukker. Maar voor de rest vind ik het niet drukker dan andere jaren. Maar goed, Kramer straks dus uh, met zijn debuut. Of zijn rentree in de rit 8 tegen Rens Rottevel. Dat is zijn tegenstander in de wetenschap dat de snelste tijd op dit moment op naam staat van een marathonrijder. Uh, Rob Hadders, 6 minuten 24 seconden en 64 honderdste. Dat is een hele goede tijd. Het is een persoonlijk record voor deze marathonrijder uit Groningen. En dat is eigenlijk ook wat iedereen een beetje verwacht van vandaag. De clash tussen de marathonrijders zoals Rob Hadders. En we krijgen uh, straks natuurlijk nog Bob de Vries en Bob de Jong die marathonrijder is en lange baanrijder. En uh, de strijd tussen Hen en de, de echte lange baan specialisten, zoals Kramer, zoals Koen Verwij en zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen. Over een half uur, dus de rentree bij het echte wedstrijdschaatsen van Sven Kramer. Meneer Van Geleen wordt in het Academisch Medisch Centrum in Maastricht behandeld wegens longkanker. Hij moet veel slecht nieuwsgesprekken verwerken en dat lukt hem niet alleen. Ook niet als zijn vrouw hem helpt, want ook zij is helemaal van slag af. Daarom krijgt hij nu hulp van een co-patiënt. Ze bereidt de gesprekken met hem voor en bespreekt ze achteraf. Een experiment. Ja, u heeft nu uw eerste chemokuur gehad. Ik ja. uh, ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Bijzonder goed. Ja. Ik heb totaal dikst gehad van de bijwerkingen. Ik voel me bijzonder goed ermee. Nou, dat is goed om te horen, want het was heel veel de vorige keer. Hè, wat we besproken hebben, ook het hele behandelplan, de chemotherapie en de bestraling. Ja. Zijn er nog vragen verder? Um, misschien de vraag over de griepprik. Ja. Mag meneer de griepprik nu al krijgen, of moet hij daarmee wachten tot na de chemo? -kier? Het is een gesprek, zoals wel vaker wordt gevoerd, in een patiëntenkamer. Alleen, er zit een extra mevrouw bij, mevrouw De Sterke. Um, wat doet ze precies? Wat we doen... Meestal komen we bij mij thuis samen. We praten het even. Als ik alleen zou gaan... Ik geloof niet dat ik alles vergat. Maar dat mijn dingen misgingen, dat weet ik geen zeker. Ik kan ja. zeggen, het gaat mij niks mis. Maar het ging wel mis. Dus kwam dat door de drogen? Of waardoor kwam dat? Ik zou het niet durven te zeggen. Maar ik merkte wel de dag erna dat ik ook op korte termijn twee mal in de voet was gegaan. En dan is het, als je een hulp bij je hebt... je hebt een paar oren en een paar ogen meer daarbij... dat je dat wel goed doet. Zou het niet prettiger zijn als uw vrouw dat doet? Of uh, uw zoon? Jawel, mijn vrouw begeleidt me bijzonder goed. En mijn zoon ook. Maar ook zij hebben een droei gehad. U bent uh, zijn dokter, mevrouw Dingemans. Um, hoe is het voor u? Want u hebt toch een extra type waar u rekening mee moet houden? Um, het verschil is denk ik, wat meneer net zelf ook al benoemde... Uh, dat de co-patiënt niet emotioneel betrokken is. En wat er vaak gebeurt, en met name tijdens een slecht nieuwsgesprek... en dat gesprek hebben we in dit geval ook gehad met de co-patiënt erbij... dat de familie alleen maar aan... ja, of alleen maar, dat is ook logisch, aan de ernst van de situatie... en het slechte nieuws denkt. Uh, de co-patiënt is degene die dan toch ja emotioneel daar uh, niet zo bij betrokken is. Wat meer afstand heeft. En dus wat meter uh, ja, kan luisteren. Wat wordt hier nou echt gezegd? En de ervaring is dat ja, familieleden... zoals meneer ook al aangaf... zijn vaak emotioneel betrokken. En... Uh, Horen het verhaal dan eigenlijk ook niet mm -hmm. Zo, en daar, daar hebben we het wonder op benen. Mevrouw Sterk, u bent co-patiënt. Beentjes, hè? Ja, ja beentjes. <laughs> Waarom doet u zoiets? Want het lijkt me heel erg zwaar. Ik ken de gezondheidszorg van twee kanten: zowel als patiënt als als zorgverlener. En zelf, toen ik patiënt was, had ik gelukkig steun van mijn man, die mijn co-patiënt was. Om het zo maar even te zeggen. Als je zelf ziek bent, dan reageer je anders. Normaal gesproken zou ik best wel wat assertiever reageren. Maar als je ziek bent, en ik had heel hoge koorts, dan ben je gewoon aan de gode overgeleverd. En dan is het zo fijn als je iemand bij je hebt uh, waar je je veilig bij voelt en die je vertrouwt. En waar je alles aan kwijt kunt en die daar geen misbruik van maakt. Waar je gewoon helemaal je ziel en zaligheid en kunt blootgeven. Ja, maar wacht even. Het loopt natuurlijk niet altijd goed af. En dan heb je een betrokkenheid. Wordt dat dan niet heftig? Misschien wel. Toch, ondanks dat iemand ernstig ziek is, kun je daar, daar zo'n positieve dingen uithalen. Ik krijg zo verschrikkelijk veel terug, liefde, aandacht en voldoening, dat ik daar de kracht in put om dat door te doen. Ik zou op dit moment niet meer patiënten willen begeleiden, dat is wel. Ik wil al mijn aandacht richten naar meneer Van Geleen en niemand anders. Maar stel dat dit co wat ik hoop en wat ik ook verwacht, in de toekomst blijvend gaat worden, zou ik zeker een volgende co willen begeleiden. Het is zo'n mooi dankbaar werk. En wat is er nou heerlijker in het leven dan iets betekenen voor iemand anders. Je kunt de hele dag achter de computer gaan zitten of achter je iPod. Maar je kunt beter een mens om je heen kijken en een mens helpen. Reportage was van Trudy van Rijswijk. Experiment loopt tot februari en het wordt betaald door zorgverzekeraar VGZ. Straks de hoofdstad is verdeeld over het afschaffen van grote evenementen op Koninginnedag. Bij de AWB zit John Zalka. John de Villers. Ja, 6, 36 stuks met een totale lengte van 145 kilometer. Het is een vrij normale vrijdagmiddagspits. Wel, een paar opvallende files door ongelukken. Onder meer de A7 naar Hoorn. Bij Purmerend staat 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Ook weer erg druk door een ongeluk op de A12. utrecht naar Arnhem. Bij Maarsbergen staat 13 kilometer. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de aan 59 zie ik ze richting Oost. Daar staat er een ongeluk tussen Maden en het hooipolder nog 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is de taart van de dag, Boswrichten de het beroemde taartje. Tienduizenden werden er besteld via de website van de HEMA, want de prijs was 0 euro. Zoveel bestellingen kunnen ze vast niet aan. En toen dacht onze verslaggever, weet je wat, ik ga de HEMA zelf maar een taart brengen. Maar die bleek niet nodig. Kijk, het is sowieso uh, zo dat bestellingen die op internet geplaatst worden, die kunnen na, minimaal na twee dagen opgehaald worden... Dus vandaag is dat nog niet aan de orde. Dan is je om te feliciteren voor de verjaardag. Nou, en gelijk. alle publiciteit natuurlijk. Ja, heel leuk, dank je wel. Goeie marketingafdeling voor jullie? Nee, was het maar waar. Nee, dat is zeker niet het geval. Nee, het is geen marketingstunt. Dat zeggen ze bij de HEMA. Alfred Levy is oprichter van 3MO. Dat is een bureau dat zich bezighoudt met marketing en communi communicatiestrategieën. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, goede grap is dit, uh, toch? Dat is een fantastische stunt. Het is, uh, het is denk ik uh, wel een misverstand. Ik denk niet dat het zo helemaal de bedoeling was. Een misverstand? Ja, ik denk niet dat het de bedoeling was om de taart voor nul euro aan te bieden. Ik zal er zo wel iets meer over vertellen. Over nou, vanmacht. laat ik dan eventjes vertellen wat ik ervan van weet. Uh, Gisterenmiddag op Twitter komt er opeens een bericht gratis Taart bij, uh, bij de HEMA. En gisteravond pas hebben ze het in de gaten bij de HEMA. Ja, ja. Ja, nou het is, um, uh, dat weet u zelf ook, Twitter is een, is een vrij bijzonder medium... Er hoeft maar iets ergens te gebeuren en door iemand te worden opgepikt... en dan verspreidt het zich natuurlijk bijzonder snel. He, dus als je een foutje maakt, wat uh, ik heb mezelf uh, daar nog even van vergewist... Yeah. bij de mensen van de HEMA, die ik denk ik goed genoeg ken... om te kunnen bevestigen dat het echt zo is... als er zoiets gebeurt, dan verspreidt het zich ook heel erg snel. En uh, ik vind eigenlijk eerlijk gezegd buitengewoon goed van de HEMA... Dat ze met het foutje wat ze hebben gemaakt heel goed zijn omgegaan. Ze nou, zouden ook kunnen zeggen: het was een foutje, sorry, het gaat niet door. Ja, maar dan zeg ik er nog iets tegenover. Wat die mevrouw ook net zei, wat onze verslag heeft ze natuurlijk ook weet: is uh, dat de HEMA toevalligerwijs vandaag jarig is. Dan denk ik nog eens een keertje: nou, nou. Ja, het is, uh, het is heel toevallig. Het had ook heel toever... Ja, ik kan er niks anders van zeggen. En als het een... Ik zal u ook vertellen, als het een marketingstunt was geweest... dan was het een onverstandige marketingstunt geweest... Ja. los van het feit dat het buiten gewoon goed heeft gewerkt. Ja, want het werkt maar... wel goed, maar waarom denkt u dan dat het onverstandig is? Nou, stel nu dat, er echt, dat het echt bedacht zou zijn en dat naar buiten zou zijn gekomen... en veel dingen die echt bedacht zijn komen naar buiten, dat dit een truc was dan hadden toch heel veel mensen zich een beetje de maling genomen gevoeld. En waarom als Hollander je krijgt de gratis staan? Ja, nou, dat vinden we natuurlijk allemaal wel heel erg grappig dat het zo is. Maar aan de andere kant, als iedereen vertelt, hè, dit, was, uh, dit was geen truc... en uiteindelijk blijkt het wel een truc te zijn... dan is dat mooie merk HEMA, wat we toch allemaal heel hoog hebben zitten in Holland... dat krijgt toch wel een deukje. Yeah. Dus, ja. Dus, ehm... Uh, uh, als het een misverstand was, en daar ga ik inderdaad wel van uit... dan hebben ze dat buitengewoon goed opgepikt en daar iets heel goeds mee gedaan. Ja. Uh, hoe komen ze er trouwens uit uh, uh, na vandaag? Uh, do ze doen het goed, zegt u. Nou, ik heb zelf ook eventjes uh, door wat uh, tweets heen gelezen. En er is eigenlijk niemand echt negatief. Er zijn een aantal mensen die zeggen fantastische truc. En we kunnen er natuurlijk allemaal wel een beetje doorheen kijken. Maar het merendeel van de mensen vindt het of een hele mooie geste... of als mensen, net als ik, denken dat het uh, niet bewust fout is gegaan dan zeggen ze, dit hebben ze toch wel heel erg netjes opgelost... En u weet hè, als iets fout gaat en je lost het heel netjes op... dan kan het je merk vaak heel erg versterken. Ja, Volgens mij is het ook wel goed voor de HEMA. Want al die mensen die morgen of uh, vandaag bij de HEMA komen voor die taart... ja, die komen misschien niet alleen voor die taart. Dan zijn ze er toch, denken ze, ach, een worst hier... en wat verkopen ze nog meer bij de HEMA? Ja, zo werkt het meestal wel. Maar hè, met heel veel acties uh, bij supermarkten of bij uh, andere winkels werkt het zo... dat ze hopen dat je niet alleen de actie koopt, maar ook wat erbij. Ja. Dus uh, dat is niet anders dan anders. Ja, dus hebben ze het goed gedaan. Ik denk dat, ze het, uh, dat het geen bewuste actie was, dat ze het heel goed hebben opgevangen... En uh, dat het effect ervan heel positief zal zijn. Zowel in business als ook in de manier waarop wij tegen dat mooie jarige merk aankijken. En mag ik van de gelegenheid gebruik maken om ze te feliciteren. Nou, ja. ik, zal, ik zal de felicitaties <laughs> overbrengen. Bij, bij deze dan. Ik dank u in ieder geval voor het, uh, voor het gesprek. We hoorde het Alfred uitgaan. Levy. Marco. Jij ook gefeliciteerd. Dankjewel, Bert. Met die mooie dag van vandaag. Ja, ja inderdaad, bijna een... een record. Bijna een record, geen... Nou vertel, dagrecord wel. He, dus ja. op 4 november is het nog nooit zo warm geweest in de beeld. Nog nooit, sinds 1901 houden ze het daarbij. Uh, 18,3 graden maar liefst. En in heel november hebben we er nog één dag boven zitten. Dat is 3 november 2005. En toen werd het 18,7 graden. Ja, maar een prachtige dag. Ja. Houden we dat... Nou nee, want eigenlijk zien we het nu al betrekken. Er eh, komt de storing vanuit het zuiden onze kant op. Het eh, raakt bewolkt. En de eerste regen zou waarschijnlijk net nu zo'n beetje Limburg binnen kunnen trekken. Nou ja, en voor vanavond en vannacht breidt dat zich dan wat uit. Af en toe wat regen. Niet heel grote hoeveelheden, maar ja, je wordt er vannacht wel nat van. Gelukkig gaan de meeste mensen vannacht niet naar buiten. En morgenochtend trekt het dan langzaam weer regen. Een enkeling dagen later. Maar. Ja, ja, ja, ja, uh, en dan, dan, dan morgen... Uh, wat, wat, wat wordt er dan? Wanneer is het uh, uitgeregeld? Nou, in het westen van het land uh, kan het morgenochtend nog eventjes wat aan de natte kant zijn. Maar daar wordt het al vrij snel droog. De rest van het land heeft eigenlijk al geen neerslag meer. En dan in de loop van de middag moet de zon er ook wat beter bijkomen. Nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. Noem maar het rustig, gewoon echt zacht. Met 14 tot 17 graden morgen. En die 17 graden hebben we dan in het zuiden van het land. Beetje zon erbij. matige oostenwind, helemaal geen onaardige dag. Dat wordt lekker. En uh, de rest van het weekend ook, hè? Ja, de zondag ziet er qua weer. Beeld denk ik zelfs nog wat lekkerder uit, want er is wat meer zon. Maar er staat wel een matige Noordoostenwind en het wordt 13 graden. En die combinatie maakt het voor het gevoel dan wat kouder. Goed, mooi weekend in ieder geval. Dankjewel. Koninginnedag in Amsterdam gaat er komend jaar anders uitzien. Geen grote dance-evenementen meer, zoals die op het Rembrandtsplein... of het jaarlijkse feest van Radio 538 op het Museumplein. Burgemeester van der Laan die verbiedt deze massa-evenementen... in de hoop op minder overlast en minder kans op gevaarlijke situaties... die kunnen ontstaan als er heel veel mensen bij elkaar gepakt staan. De reacties in de hoofdstad zijn verdeeld. Reportages van Jessica van Spingen. Rembrandt wordt even op de foto gezet. Nu kan het. Next month. Nu is zijn plein zo goed als leeg. De zon schijnt, dus op de terrasjes zitten wel wat mensen. Maar het is heel anders dan met dag. Dan kun je hier nauwelijks lopen. Uh, een heel groot podium staat uh, aan het einde van het plein. Dan staat het uh, dus hier echt nou ja, bomvol van de mensen. Het stinkt naar bier, urinepalen en uh, het, alles ziet oranje. <laughs> maar wel gezellig? Ja, er hangt een bepaald soort sfeertje. De burgemeester heeft nu de grote evenementen hier en op het museumplein afgezegd oh. Oh. oh dat is wel een beetje raar aangezien dat je het elk jaar voor nou ja ik weet niet hoeveel jaar viert en dan ineens hebben we overlast de mensen die hier wonen die gaan hier toch ook wonen die weten van hey, één keer in het jaar kom op het hele land viert feest maar daar denken die bewoners zelf anders over Riemer Knoop is van de bewonersvereniging rond het museumplein hij is blij met het besluit van de burgemeester we pleiten al, al, al twee jaar anderhalf jaar, twee jaar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 ...en platter te laten gebeuren. Dat is op een gegeven moment beleid geweest. En daar komt de burgemeester nu gelukkig van terug. Hoe denkt u nou dat het hier de komende Koninginnedag eruit zal gaan zien? Ach, weet u, dertig um, jaar geleden was het mooie weer. En was alles beter geregeld. Maar toen kende ik Koninginnedag op de plaats waar ik nu woon... ...als er zit je buurmeisje op, stra, uh, op de stoep met de viool een liedje te spelen. Daar is niks tegen. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen te druk is... maar ja, die kunnen ook nog op een bootje gaan zitten of ergens anders. Ik vind het wel leuk. Die incidenten zijn vervelend, maar als je ziet hoeveel mensen er naar Amsterdam komen... en wat er dan gebeurt, ja, relatief denk ik dat het wel meevalt. Waar moeten jullie nou dit jaar heen met Koning de Dag? <laughs> ja, dat is een goede vraag. <laughs> Misschien toch weer lekker spijkerbroek hangen of koekhappen ergens? Lekker ouderwets Hollands uh, spijkerbroek hangen. <laughs> dat lijkt me wel gezellig, ja. Jessica van Spengen maakte de reportage. En wat gaan we doen zo dadelijk na vijf uur? We kijken natuurlijk naar Sven Kramer... die zijn rentrée in wedstrijdverband maakt op de vijf kilometer in Ereveen. We hebben ook aandacht voor onze premier, premier Rutte. Hij is opgelucht dat het in Griekenland voorbij lijkt te zijn. Althans dat referendum. Of het met Papandreou voorbij is, dat horen we later vanavond. S'avonds om half negen op Radio 1.